De wereld en die daarin wonen, want Hij heeft ze gegrond op de zeeën, Hij heeft ze gevestigd op de rivieren. Wie zal klimmen op den berg des Heren, en wie zal staan in de plaats zijn der heiligheid, die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en die niet bedriegelijk zweert? Die zal de zegen ontvangen van de heren en gerechtigheid van de God zijns heils. Dat is het geslacht henen die naar hem vragen. Die uw aangezicht zoeken, dat is Jacob Sela. Hef uw hoofden op, gij poorten, en verheft u hij eeuwige deuren, opdat de koning der heren ingaat. Wie is de koning der heren? De Heere sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. u uw hoofden op, gij poorten. ja, heft op, gij eeuwige deuren opdat de koning der Eeren inhaaf. Wie is hij, deze koning der Eeren? De heren der heerscharen, Die is de koning der heren, Sela. Laat de tracht het aangezicht der Heren te zoeken. Getrouwe, volzalige en aanbiddenswaardige Koning der Eering, o hoe groot en heerlijk en vreselijk zijt Galon. We hebben het gehoord uit uw woord, wie zal de berg des Heeren kunnen opklimmen. Wie zal kunnen naderen tot die grote heilige aanbiddelijke majesteit in de hemel. O, oh, het is in geen woorden uit te drukken welk een diepgevallen mens dat we geworden zijn door de zonde. Misvormd en mismaakt vanwege de breuk tussen u en tussen ons. En zou dan zulke diepgevallen mens naderen tot de aanspraakplaats van de heiligheid der heiligheden. Van die grote koning waarvan Johannes heeft getuigd. Dat gij de eerstgeborene uit de doden zijt, de grote getuige in de hemel, de overste van de koningen der aarde. Hij die ons ook gemaakt heeft tot koningen en priesters, Goden en zijn vader, die ons van onze schuld en zonden gewassen heeft in zijn heilig en dierbaar bloed. Tot volkomen verzoening. Waarvan hij heeft getuigd. Ziet Hem, Hij komt. Alle oog zal Hem zien. Ook degene die Hem doorstoken hebben. Alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven. Ja, amen. O dat die eeuwige koning in onze harten openbaard mogen worden als een koning des vredes, want als u straks komt op de wolken, is het niet meer als een koning des vredes voor allen, maar voor het grootste gedeelte, als een koning van eeuwige verschrikking. Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons, voor het aangezicht van hem die op de troon zit, en voor de toren des lands. Want de grote dag zijn storens is gekomen. En wie zal bestaan? Maar nu wilt gij nog uzelf vertegenwoordigen op deze aarde door de heilige geest. Als een lam gods. O, dat onuitsprekelijke voorrecht. Dat we nog in het heden der genade zijn. En dat we nog mogen zijn onder geklank van uw dierbaar woord en goddelijk getuigenis. U wilt nog afdalen, dat we door de evangeliewoord nog uw stem zouden mogen horen. Och, gij hebt de deur en de poort als hemels willen openen door onze zonden was die gesloten, geheel gesloten, en vergrendeld met de rechtvaardigheid en de heiligheid gods die geschonden is door de zonde. Maar gij hebt die eeuwige poorten willen openen door uw bloedig lijden en sterven en in uw hemelvaart. Maar gij zit aan de rechterhand van uw heilige vader. Kenden we u? We zouden u beminnen. Beminnende zouden we ons op u verlaten en onszelf overgevende zouden u vertrouwen en van ganser harten ziel aankleven met al onze krachten. Och, als we u leerden kennen, we zouden u te voet vallen en met kinderlijke vrezen voor u vervuld zijn. Maar nu wilt u in uw nederbuigende goedheid, wilt gij u nog betonen als een liefderijke ontfermer en zaligmaker van zondaren. Gij wilt nog afdalen door het woord als evangelius, ook in deze dag, dat we uw dag nog mogen beleven. O, dat voorrecht is nog groot, dat we nog niet weggevaagd zijn in het eeuwig verderf, nog in het heden der genade, dat aan de waarheid zijn kracht mogen doen. Door middel van het woord komt gij kloppen aan de deur van ons hart. U staat als het ware aan de deur van dit kerkgebouw. De deuren zijn voor ons geopend, maar nu zou het zo groot zijn, dat de deur ook voor u geopend mogen worden. Kom in, gij gezegende des vaders. Waarom zou het gebuiten staan? U hebt al zo lang buiten gestaan. We hebben u al zo lang buiten gesloten. We hebben met sprekende gedaden getoond. We willen niet dat deze koning over ons zijn. We kunnen in onze beleidenis rechtzinnig zijn. Maar gij ziet naar het hart. Ik de Heer doorgrond het hart en proef de nieren. Opdat de gemeenten weten dat ik de heilige waarachtige God ben. Oh, waar moeten we dan verschijnen? Tot over onze oren zijn we verdronken in de schuld en de zonde... persoonlijke zonden, huiselijke zonden, onze kerkelijke schuld. Het is geklommen tot aan de hemel en we hebben er geen besef... en we hebben er geen diepe indrukken van dat we in de schuld geplaatst zouden worden. We zouden niet meer weten waar we het zoeken moesten... want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid last van zond en plagen, niet te dragen, druk mijn schouderen naar beneden, of dat we aan de voeten van die grote zonen gods mogen komen, tot schuldverzoening en schuldvergeving, en dat we de deur van ons hart mogen openzetten, ik sta aan de deur en ik klop, en u eist toegang tot zondaars harten, maar we weigerden tot nog toe u de toegang, schaamte moet ons aangezicht bedekken, O, dat het anders mogen worden, dat u mogen verwelkomen aanbiddelijke Zoon van God, dat u mogen verwelkomen in het midden van de gemeente, dat u mogen verwelkomen in onze gezinnen, dat u mogen verwelkomen in onze harten en huizen, dat die koning der ere intrek mogen nemen, en dat we met de kerk van de oude dag gingen uitroepen kom in, gij gezegende heeren, verheft uw poorten, eeuwige deuren, dat die geopend ...mogen worden... En dat gij heil en zegening wilde schenken. Dat we de genade gods in Jezus Christus mogen ondervinden in eigen hart en leven. En dat die grote koning der heren nog eens verheerlijk mogen worden. En groot gemaakt. Wat zou dat toch een geluk wezen. En wat zou dat een voorrecht zijn. En de innerlijke verlustiging en de innerlijke vermaking van al degenen die door u geroepen zijn uit de duisternis tot het wonderbaar licht. Oh, dat uw kerk en uw Sion nog eens in de schuld geplaatst zouden worden en dat de levendige kerk nog eens in de nood gebracht mogen worden om met de nood van elkander voor de troon der genade te komen dat zou toch zo'n groot voorrecht zijn ge hebt een kudde levende schapen in onderscheiden standen en soorten er zijn naar het woord van de schrift hittige schapen er zijn drachtige schapen er zijn barende schapen en er zijn er zijn ook zogende schapen en er zijn ook lammetjes. En gij grote herder, gij hebt gezegd, ik zal de zogenden zachtjes leiden. Want die hebben de meeste tegenstand van de duivel en de wereld te verwachten. En de lammetjes, wat de duivel ook op loert, die zal ik in mijn schoot dragen. Ik zal ze koesteren. Dicht bij mijn hart, vol van liefde. O, oh, wat een liefdevol werk hebt u aanbiddelijke herder der schapen. Dat we toch bevreesd zouden zijn om u niet te beledigen. Want u komt op elke belediging terug. Dat we door de genade gods in zijn oog zouden mogen ontvangen des geloofs. Dat die grote herder nog eens in ons midden zou komen. Oh, het zou toch zo'n voorrecht zijn. In het natuurlijke kan het zijn dat kinderen van huis lopen. Soms terecht, soms onterecht. Maar in het geestelijke is het altijd onterecht dat uw kerk van huis afdwaalt. Wat grote wonder. Gij gaat zelf erop uit. Gij opent de deur, u hart erop uit. U gaat zoeken. Net zo lang tot u het verloren teruggevonden hebt. En terugvindende legt u het op uw sterke schouders. De grootste zondaren, de grootste zondaressen, die kunt u wel een plaatsje geven op uw sterke schouders. Groot de herder der schapen. Kom nog eens een bezoekje brengen. Waar het zo diep verzondigd is. En waar het zo diep verbeurd is. O, wil de kerk nog geven. In de geestelijke norbij te mogen komen. Dat ze zonen en dochteren mogen baren. Zou ik die de baarmoeder geschapen heb. Voortaan toehouden en toesluiten. Zegt uw God. Ik zal dat niet doen. Maar ik zal zeggen tot het noorden geef. En tot het zuiden houdt niet terug. Breng mijn zonen van verre. En mijn dochters van de einden der aarde. Zo dragen we dan elkaar nu op. In onze geestelijke nood. In onze tijdelijke noden en verdriet omdat ieder toch zijn eigen pak moet dragen in dit moeite en verdrietvolle leven o, u mocht te wonderen van genade nog willen verheerlijken onder kruisdragers dat we het met u eens zouden mogen worden dat is de grootste zegen onder het kruis het is niet de grootste zegen dat u het kruis wegneemt maar het grootste voorrecht is dat we uw discipelen mogen zijn en ge hebt gezegd die mijn discipel wilt zijn, drie gewichtige elementen liggen daarin. Hij neemt zijn kruis dagelijks op. Hij verloochent zichzelf. En hij volgt mij. Het ene is onmogelijk. Het andere is onmogelijk. En het derde ook. Daar liggen we dan in onze onmogelijkheid. Maar gij hebt gezegd dat u goddelijke kracht in zwakheid wilt volbrengen. En wat van onze kant mogelijk is, van uw kant niet. U wilt uw geest daartoe geven, opdat we onszelf en de wereld verloochenen en vrijwillig afstand doen om u te volgen door bezaaide en onbezaaide landen en dan hebt u een zeer gewillig volk op de dag van uw heerkracht, want uw dienst is een liefdedienst, niemand wordt gedwongen tegen zijn eigen zin en wil het is een hartelijke liefdedienst en die heeft mij nog nooit verdroten, heeft een dichter getuigd, dat we zo de dienst aan scheren ook eens kregen te zien met andere ogen dan dat we tot nu toe gedaan hebben, zelfs de droefheid naar u is zo. Een heiligheid, dat we het voor de gehele wereld niet zouden kwijt willen raken. Hoeveel te meer dan de blijdschap door Christus in God. Onze vaderen hebben het toch zo terecht getuigd... ...dat de opstanding van de nieuwe mens is een hartelijke blijdschap door Christus in God. En een hartelijke lust en liefde om naar al de geboden Gods te leven, te handelen en te wandelen... Neig onze harten en voeg het samen tot de kinderlijke vrees van uw een zalige naam. Sterk en ondersteun allen die in kruis en druk en verdriet verkeer. Weduwen, wezen, weduwnaren, rouwdragenden en rouwklagenden... Ouden eh, vandaag, behoeftigen, hulpbehoevenden, wilt ze sterken en ondersteunen, zieken, zwakken, die onder doktersbehandeling zijn. O, u mocht het willen dienstbaar maken, om u, u de Heer te zoeken, terwijl u nog te vinden zijt. Gedenkende ook uw knechten. Groot is de nood van knechten in een eigen kerkverband, maar ook in andere kerkverbanden. O, wil u arbeiders uitstoten in uw wijngaard, oprechte mensen, eerlijke, getrouwe mensen, die hun hart op de kudde zetten en die de nood van hun onbekeerde medemensen met liefde brengen aan de troon der genade. En die de bazuin aan de mond plaatsen, wet en evangelie, zegen en vloek. De, de verdoemelijkheid in Adam en het zalige leven in de Zoon van God. O grote koninklijke zaligmaker, u hebt alle dingen in uw hand. U weet hoe groot de nood het is, maar we beseffen het niet recht. We missen de schuldvernedering, de schuldverontmoediging, de schuldbeleidenis, dat we de voeten van de grote hoge priester wogen komen. O Heer, is er nog een pleitgrond buiten onszelf? Is er nog nog een pleitgrond in uw woord, waarom u het nog zou kunnen doen. Het was in Juda alles verzondigd toen gij op aarde verkeerde. En toen u door uw eigen volk en eigen mensen werd verlogend. En werd aan kruis genageld en gedood. Grotere zonde kon toch niet bedacht worden. We zouden verwachten het vuur van de hemel. En het vuur gods daalde op de Pinksterdag niet in het oordeel maar in genade en in barmhartigheid. Is er dan nog een groot ontfermer? Is er dan voor een arme kermer? Is er voor een schrijer nog gehoor? Is er nog een open oor? Of hebt gij uw barmhartigheid door toren toegesloten? Wilt u niet meer met ons uzelf bemoeien? De rechtvaardig, maar om uzelfs wil. Om uw grote en zalige namens wil. Opdat die verheerlijkt wordt. Je hebt er gezegd: ik doe het niet om uwentwil, maar om mijn naamswil, die gij onteerd hebt. En om diezelfde naam, opdat ik die weer zou heiligen. En dat ik zou betonen dat ik een getrouwe, genadige en barmhartige God ben. Dat mocht dan de grond van onze hoop zijn. Onze enige verwachting voor kinderen, voor jeugd en voor jonge mensen. Voor ouders en voor ouden vandaag, smeken we van u in de verzoening van onze schuld en zonden, om het bloed des kruisjes wil. Amen. Zingen van Psalm 47, tweede en derde vers. De volkeren gesteld onder ons geweld, zullen wij haast zien, die voor ons haar knieën buigen met doodmoed, Vallend ons te voet. Hij is die Jacob tot zijn volk neemt op en tot zijn erfdeel ons verkiest geheel, want hij als zijn kind ons hartelijk bemint. Verder in derde vers van Psalm 47. kunt u vinden in de voorgelezen psalm, psalm 24, en daarvan het negende vers. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja hef op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere ingaat. Men is van mening dat deze psalm geschreven werd toen David de Ark uit het huis van Obed-Edom opbracht naar de berg Sion. Om bij die gelegenheid gezongen te worden. Maar anderen vinden het aannemelijker dat deze psalm waarschijnlijk is geschreven om gezongen te worden. Als de Ark in de nog te bouwen tempel ingebracht zou worden. Waarop de psalm is door de geest der profetie in bijzonder schijnt te zinspelen. Hoe dit zij? Dark was een type van Christus. Dus zie deze psalm op Christus wanneer hij de hemelen doorgegaan is en gekomen in de derde hemel in zijn luisterrijke hemelvaart. Kortom, ook al is het een type van Christus. Nochtans, Christus, wanneer hij verhoogd zou zijn, zou de gehele aarde krijgen om die te besturen en om de zijnen eruit te halen. En hij zou in de kerk op een bijzondere wijze gaan wonen door zijn heilige geest. Gelijk de ark en de heerlijkheid gods boven de ark, altijd in de tempel woonden. Zo is dan het inbrengen van de ark in de tempel... een type en een zinnenbeeld... dat de Heer Jezus Christus door zijn geest inkomt wonen... in zijn geestelijke tempel in de kerk van het Nieuwe Testament. Deze psalm werd door de Joden gewoonlijk gezongen op de eerste dag van de week... wat nu onze e christelijke zondag is. De stof van deze psalm is ook zeer geschikt... Voor de zondag, want op deze dag eist Christus een plechtige toegang. Tot de harten van zijn volk niet alleen, maar door het Evangeliewoord eist hij ook een toegang. Tot de hoorders van het Evangelie. In de tekstwoorden vinden we twee zaken: er wordt een plechtige toegang geëist. Heft uw hoofden op, gij poorten. Aan wie wordt deze eis gericht? Heft uw hoofden op gij poorten, is in een figuurlijke zin, dat er een blijde plechtigheid plaatsvindt. Deze blijde plechtigheid van de ark inkomende in de tempel heeft, gelijk ik gezegd heb, een letterlijke en symbolische betekenis. En letterlijk wil het dan zeggen dat de poorten van dat schone gebouwde tempel geopend moesten worden voor de inkomst van de ark en de tegenwoordigheid des heren die bij en op de ark wonen wilde. Nu werd die ark gebracht op de tempel en wordt dit genoemd de eeuwige deuren namelijk omdat het ziet op het eeuwige inwoning van Christus Jezus in de harten van zijn volk. Dat heeft dus ook een symbolische betekenis. De tempel was een zinnebeeld van de hemel. En als deze woorden op grond hiervan worden toegepast op Christus' hemelvaart... wil het dus zeggen dat de poorten des hemels geopend werden... die door de zonden des mensen gesloten waren... En dat Christus ook kon eisen dat die poorten geopend werden op grond van zijn volbrachte werk. Maar er is meer. De kerk zijnde ook afgebeeld door de tempel waarin de scheren tegenwoordigheid gevonden werd. Zo wordt de kerk ook verplicht en vermaand om de deuren open te zetten. Voor deze koning der ere. We vinden een tekst in Openbaring 3 vers 20 met dezezelfde intentie. Zie ik staan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Onze ziel is onsterfelijk. En in die zin kan gezegd worden dat onze ziel ook eeuwige deuren heeft. doch die zijn helaas gesloten voor de koning der ere. Maar nu wordt hier geëist in de woorden van onze tekst dat die poorten zullen geopend worden. Ja, dat die wijd geopend zullen worden. Dat wil zeggen dat een zeer hartelijke gewilligheid aanwezig is in het hart, om voor Christus te openen. Ja, ze wordt in het evangelie toegeroepen. Gij gesloten zondaarsharten, harten opent uzelf. Hij poorten opent u voor de koning der eer. Want het is een hoogwaardige persoon die toegang vraagt. Het is de koning der eer, het is koning Jezus zelf. En het is een plechtige intocht waarin hij toegang vraagt. Het is de intocht en de inwoning in zondaarsharten. De verzekering wordt gegeven dat hij binnen zal komen als hij binnen wordt gelaten. De poorten zullen niet voor niets worden geopend. Opent Gij de poorten, hij zal niet buiten blijven staan. En niets zal hem buiten kunnen houden. Maar hij zal een heerlijke en een voortreffelijke intocht houden. Dit dan is in kort de lering en de inhoud van de tekst. Het welke ons deze hoofdlering opgeeft. Ten eerste dat Christus toegang eist tot zijn kerk en tot zijn volk. Opdat hij opnieuw gehuldigd wordt in hun ziel. En ten tweede, dat Christus staat voor de deur van zondaars En dat hij eist dat die geopend worden op dat de koning daar eerder in komt. Het is bij deze tweede lering dat wij voornamelijk willen stilstaan. Christus staande voor zondaars harten. Eisende binnengelaten te worden. Om dit nader te ontvouwen geven we onze aandacht aan twee hoofdpunten. Ten eerste, hier wil ik aantonen de toestand van het mensenhart, terwijl het geroep van het evangelie gehoord wordt, maar hij zulks nog niet achtende. Ten tweede zal ik aantonen wat het inhoudt, dat men gewillig is de deur van het hart voor Christus te openen. Ten eerste dan wil ik aantonen de toestand van het mensenhart, terwijl de oproep van het evangelie wordt gedaan. Wat is de toestand van natuur, van onze harten? Van nature is de deur voor de koning der ere gesloten. Christus zegt het toch zelf? Ik sta aan de deur en ik klop. Een deur waarop men klopt is een gesloten deur. Niet op een geopende deur, maar op een gesloten deur wordt geklopt. God schiep een mens met een hart dat geopend was voor de hemel en voor God zelf. God nam intrek en inwoning in des mensen hart en leefde alzo in het hart van Adam en Eva. Maar wat deed de mens? De mens liet een duivel binnen en sloot God buiten. Zijn lieve dier, waar een grote schepper en meester, sloot hij buiten. En in deze toestand treft Christus nu het hart van een ieder mens aan. Die eh, God buiten sluit. En die zijn oren van het evangelie afwendt. Die toestand houdt verder in dat de mens zijn hart van nature voor Christus ook gesloten houdt. Want zolang een zoon daar aan zichzelf overgelaten wordt, wordt hij niet vermurrend. De Heer zegt, ik heb geluisterd en toegehoord, maar ze spreken wat niet recht is. Er is niemand die zich omkeert in zijn boze loop. Hoe dan er ook geklopt wordt, menigvuldig, ernstig, hij houdt de deur dicht. De koning der Heeren mag hier niet binnenkomen. Hij zet de deur niet open om Christus binnen te laten. Hij wil nog minder Christus tegemoet lopen om hem van verre te verwelkomen. Ach nee, helaas. Hij wil hem de toegang vooralsnog weigeren. En wanneer Christus telkens weder klopt, hij weigert. Dit houdt verder in dat Christus door middel van het evangeliewoord klopt op de deur en, geëist, en eist dat de deur voor zichzelf geopend wordt. Hij zou met één woord het gehele huis in vuur en vlam kunnen zetten op zulke weigering voor hem. Wanneer hij naar zijn rechtvaardigheid zou handelen, hij zou vuur van de hemel kunnen afdalen en deze hardnekkige zondaars in een ogenblik kunnen verteren. Christus handelt door het evangelie niet naar zijn rechtvaardigheid, maar naar zijn genade en barmhartigheid. En wanneer hem toegang... Geweigerd wordt, komt hij opnieuw met vredesvoorstellen. Hij stuurt zijn gezanten des vredes en des evangelies om de zondaars opnieuw te herinneren aan hun plicht. O mijn geliefden, dat u hier slechts van overtuigd werd, dat u overtuigd en overreed werd dat de koning der ere toegang tot uw hart. Zoekt. Wat houdt deze toestand nog meer in? <clears throat> Hoewel hij onwillig is, is Christus bereidwillig om in elk hart in te komen. Waarom eist hij geopende deuren als hij niet bereidwillig zou zijn om naar binnen te gaan? Hoewel het huis zijn tegenwoordigheid geheel onwaardig is. Hoewel hij zo dikwijls hard behandeld wordt, hoewel in het huis des harten zulke verdorvenheid, zonden en goddeloosheid woont, Nochtans wil hij binnenkomen. Ten slotte houdt het in dat Christus alleen binnen zal komen als hij ook toestemming van de zondaar krijgt. Hij zal de deur niet openbreken. Hij zal koning zijn van de harten van zijn onderdanen en in hun genegenheid regeren of in het geheel niet. Dat houdt in dat ze voor hem de deuren moeten open doen, want hij zal zich niet altijd laten opdringen. Hij maakt hen echter gewillig op de dag van zijn heerkracht. Maar onwilligen, daar zal hij niet binnengaan. Het tweede hoofdpunt, dat het hart waarlijk voor Christus wordt geopend en de koning der ere intrek neemt. Het is dus de grote plicht waartoe de tekst oproept en waartoe wij bij deze gelegenheid geroepen worden om het voor u te ontvangen. Dit opendoen heeft betrekking op degenen die nog onbekeerd zijn en voor eerst opendoen. En op degenen die Christus reeds geopend hebben, maar opnieuw hem verwelkomen. Dat aanvankelijke opendoen, dat vindt plaats in de eerste bekering. En in het eerste geloof in Jezus Christus. Wanneer de arme zondaar aan zijn diepe, ellendige en verloren staat wordt bekendgemaakt. De schuld en de ongerechtigheid der zonde wordt opgebonden. En wanneer hij een behoeftige zondaar wordt gemaakt. Bij de Heer Jezus Christus genade komt afsmeken. En hij in hem gelovende in het verbond wordt opgenomen. Maar er is ook een voortdurend opendoen. De heiligen worden gedurig geroepen door Christus. Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haar lokken met nachtdruppen. Hier wordt steeds verder voor de koning der heren opengedaan. Hoewel de ziel voor Christus openstaat wat haar staat betreft. Dikwijls is toch het hart weer opnieuw gesloten. Ook al is er genade in het hart, dikwijls is de genade niet in beoefening. Of soms is ze zwak, of soms is ze wegkwijnende. Ja, zolang wij op aarde zijn, is de genade onvolmaakt. Ook al heeft Christus plaats genomen in het hart, toch bezit hij het hart niet helemaal... En daarom moet er voortdurend een opendoen plaatsvinden, totdat ons hart geheel en al voor Christus ingenomen wordt, zonder enige uitbeding, maar Christus op de troon des harten geheel en al heerst. Er zijn twee deuren die voor Christus geopend moeten worden. Met die deuren des harten bedoel ik het verstand en onze wil. Ons hart wordt eigenlijk in de heilige schrift... Daar wordt eigenlijk in de heilige schrift mee bedoeld. Ons verstand en onze wil. Het welk uitgedrukt wordt in de schrift voor ons hart. Nu, ons verstand kunnen we noemen de buitendeur van ons hart. En onze wil kunnen we noemen de binnendeur van ons hart. Alles wat in ons hart binnenkomt... komt binnen door de oorpoort en door de oogpoort in ons verstand. Eerst bemerken wij iets, horen wij iets, lezen we iets, verstaan we iets... eerst komt het tot ons verstand. Daarom noem ik dat de buitendeur. Maar daarna komt het tot onze wil en tot onze genegenheden... We accepteren iets of we verwerpen iets of we denken over iets of we hebben iets lief of haten iets. Dat is de binnendeur. Dat, zijn, dat is onze wil en onze genegenheden. Nu, allereerst moet de buitendeur van het verstand worden geopend. Wat houdt dat in? U moet uw ogen leren open doen om uw eigen zondigheid te zien. Paulus zegt, zonder de wet leefde ik heertijds. Maar als het gebod gekomen is, is de zonde wederlevend geworden, toch ik ben gestorven. Zonder de wet leefde ik eertijds. terwijl gewaar En begon hij de zonde in zijn hart te gevoelen en gewaar te worden. De mens van natuur is blind in zijn verstand. Hij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dingsgebrek. Maar Christus zegt, hij weet niet dat ge zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en na. Ik raad u dat ze van mij koop goud, beproeft, komende uit het vuur, omdat gereikt moogt worden en witte klederen, omdat ze bekleed mocht worden en de schanduwe naaktheid niet gezien worden. Ziet eens met opmerkzaamheid wat er in het menselijke hart woont en de waar plaats van alle onreinige boven een graf vol verrotting. Een vergaderplaats van vuile lusten. Het is als een stuk vervloekte grond. Waar het weemelt van doornen en distelen. Waar allerlei ongerechtigheid uit voorkomt. En bovendien wat ongerechtigheid nog zoekt te bedekken. Met enige vlagen van godsdienstigheid. Waarom de Heere zegt. Maar is het hart, meer dan enig ding, dodelijk. Wie zal het kennen? Ziet eens wat het leven van de mens is. Wat zou wanorde en verwarring, onvruchtbaarheid, onprofeitelijkheid, de God beledigende en hem in het aangezicht slaande en de geest bedroevende. Maar dat is het niet alleen. U moet ook aanzien en beschouwen tegen wie gij zondert. Het is tegen de Heer uw God die geschapen heeft. De zonde strijdt tegen die heilige natuur van een almachtige God. Die terrein van ogen is dan dat gij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Zonder strijd tegen zijn heilige wet. Iedere zonde is een overtreding van de wet en brengt u onder de vloek. Zonder strijd tegen alle goddelijke eigenschappen. Tegen zijn alwetendheid, zijn tegenwoordigheid, Tegen zijn rechtvaardigheid, tegen zijn waarheid en heiligheid. O, hoe wordt God ontheerd door uw zonden. Hoe tergen zij zijn lankmoedigheid. Zie ook de walgelijkheid van uw zonden. Trek het masker maar eens af. Waarmee gij de afschuwelijkheid bedekt. Dan nou komt zijn haar lelijke en gruwelijke gedaante openbaar. De zonde draagt het kenmerk van de duivel. De zonde... Het draagt het beeld van de duiven. Voort, beschouw ook de gruwelijkheid van uw zonden, Tegen hoeveel licht, tegen hoeveel liefde, tegen hoeveel weldaden hebt u gezondigd. Hoeveel berispingen, hoeveel waarschuwingen, hoeveel vermaningen hebt u in de wind geslagen. Hoeveel beloften, hoeveel goede voornemens, hoeveel pogingen tot verbetering hebt gij gedaan maar hebt ze allen weer verbroken ik zal opstaan zei de verloren zoon en tot mijn vader gaan en zeggen vader ik heb gezondigd daarbij komt nog beschouwen ook eens de menigte en de veelheid van uw zonden wie zou de afdwaling kunnen verstaan ze zijn meer dan de haren van uw hoofd. Hoe langer u hebt geleefd, hoe groter uw schuld geworden is. Daarbij eist de wet volkomenheid en volmaaktheid. Alle zonden die u ooit gedaan hebt in gedachten, woorden en werken, worden u toegerekend. Wie zal de menigte kunnen tellen van zonden van bedrijf, niet alleen maar ook de menigte van zonden van nalatigheid. Overdenk verder en open de ogen van uw verstand eens voor de straffen die op de zonde volgen. Wat een ellende en wat een straf volgt er op de zonde. Heeft geen scheiding gemaakt tussen de heren en tussen u? Is door de zonde de toren des Heren tegen u niet ontstoken? Wordt de zonde niet bezocht met tal van tijdelijke straffen en met geestelijke straffen? Heeft ze de gemeenschap met de Heren niet geheel verbroken? Ja, rust de toren Gods niet op hem die de zoon blijft verwerpen? Vervolgens overdenk je ook eens de onbekwaamheid... om uzelf uit deze toestand te verlossen. Dat zag de verloren zoon in, want hij zeide... ik verga van honger, wat zal ik doen? Zie eens op de kracht van één sterke zondige beheerlijkheid? Kunt u zijn eigen kracht verbreken? Zijn uw zwakke armen in staat om de macht van de zonde te verbreken? Een klein kind kan een reus niet tegen de grond werpen. Zou dan een mens de reus der zonde... die Adam overmeesterde... zou dan een mens die reus tegen de grond kunnen werpen? Ten slotte, gij moet uw ogen niet alleen openen... voor de gruwelijkheid der zonde maar ook voor de heerlijkheid van de zaligmaker in zijn woord en in zijn middelaarzaand. Hebt gij niet de schrift? Zegt de schrift niet, wendt u naar mij toe en woord behouden? O, oh, dat gij het toch wilde overdenken. Dat gij de heerlijkheid van deze zaligmaker wilde aanschouwen die nog gereed staat om komende zondaars te ontvangen. O, dat u de buitendeur van uw verstand toch wilde openen... opdat u mag overdenken de heerlijkheid van deze zaligmaker. Ziet eens enkele van zijn eigenschappen. Ze zijn juist voor u geschikt en noodzakelijk. Ziet eens wie u bent, geheel blind in het verstand... En heeft hij geen ogenzalf voor u? U bent naakt. Heeft hij geen witte klederen om u te versieren? U bent arm. Ziet eens welke heerlijkheid en goud dat hij heeft. Beproefd komende uit het vuur. U bent hongerig. Ziet eens naar zijn vlees. Het is waarlijk spijs. Hij voelt uzelf een ledig. Ziet eens naar de volheid van hem in zijn verdienst en zegening. Vervolgens aanschouw hem eens in zijn bekwaamheid om te zaligen. Is hij niet sterk, geweldig en machtig? Zijn uw zonden groot? Is uw ellende zwaar? Zijn uw zonden sterk? Is hij niet de sterke God, de vader der eeuwigheid? Is hij niet een bekwame middelaar? Is de vader vertorend vanwege uw zonden? Kan hij niet tussen beiden treden? Kan hij niet als een scheidsman zijn handen op u beiden leggen? Zodat een vader met u verzoend wordt door zijn eigen zoon? En opent uw ogen ook eens voor de heerlijkheid van zijn gewilligheid. Die zo in de schriften doorstralen. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Hij is gewillig om zalig te maken, omdat hij het met zijn bloed heeft ondertekend, dat hij zondaars wil zalig maken. Bekeert u dan en een van u worden gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus heeft Petrus op de Pinksterdag toegeroepen. Maar dat deed hij niet alleen op die dag, maar dat doet hij ook door middel van het woord heden. Ik sta met uitgestrekte handen en roep uit, zie hier ben ik, zie hier ben ik, o dat gij toch de buitendeur van uw verstand voor mij wilt openen. Maar dat is niet, niet alleen. Behalve de buitendeur van ons verstand is de binnendeur van onze wil vastgesloten voor hen. Deze binnendeur moet ook geopend worden. Dat wil in één woord zeggen dat we gewillig en gehoorzaam gemaakt worden om aan de oproep van het evangelie gehoor te geven. Er zit in de mens een ijzer en zenuw en die moet vernieuwd worden. Opdat hij voor de Heer en de Koning daar ere mogen buigen. En opdat hij zijn hart en ziel en genegenheden geheel aan hem overgeeft. Dit houdt het in. De binnendeur van zijn wil, van zijn genegenheid, van zijn gedachten, van al hetgeen wat in hem is... Geheel over te geven aan de Heer Jezus Christus, om door hem alleen gezaligd te worden. Op die wijze, zo hij het wil. O mijn geliefden, opent dan deze binnendeur van uw ziel, en geeft uw hartelijke inwilliging en toestemming aan Jezus Christus, de Zoon van God, die zoveel goed met u voor heeft. Luister toch niet naar de Satan. Luister toch niet naar alle ongelovige bedenkingen in uw hart tegen hem. Luister toch niet naar de kracht en de stem van het ongeloof. Luister naar de stem van deze zaligmaker. Behalve deze hartelijke inwilliging... ...is ook nodig dat ge de binnendeur wijd open doet... En deze hemelse gast komt verwelkomen en de andere gasten uitdrijft. Alle andere gasten die plaats hebben gemaakt in uw hart, moeten uitgedreven worden. En zijt gij daartoe machtig? laat daarom Christus toe dat hij het doet. Dat hij alle kopers en verkopers uitdrijven. Laat ze alle heen gaan, opdat hij uw leven regerigt. Welke gasten moeten weg? Die vleeselijke wijsheid, waardoor wij menen het beter te weten dan hem. Dat valse licht, wat als een menigvuldige strik geweest is voor vele zondaren, die zich op uitwendige geloof vertrouwd hebben, in plaats van op Christus alleen. Welke gasten moeten nog meer weg? Dat ijdele wettische zelfvertrouwen, waardoor men meent aangenaam te worden bij de Heren. En daarop rust en tevens op het bloed van Christus. Nee, mijn geliefden, enkel, alleen, het bloed van Jezus Christus de beweging oorzaakt tot verzoening en vergeving. Welke gasten moeten nog meer uit het huis des harten? Onze afgoden, opdat de koning daar heren in mogen gaan en daar regeren. Alles wat plaats krijgt in hart en ziel, genegenheden en begeerte. Dat alles wat geen Christus is, waar wij onze liefde aan geven, ons hart aan geven, dat moet weg. Christus alleen krijgt plaats in uw ziel. Daartoe neemt hij niet de liefde weg tot uw naaste betrekkingen. Nog tot uw even naaste om hem wel te doen. Maar hij ordent deze liefde. Hij plaatst deze liefde in het juiste spoor. Welke gasten moeten er nog meer weg? Het is strijd en dat ongeloof tegen het evangelie. O, het aanbod van de genade gods in het evangelie is zo heerlijk, is zo waardig om vertrouwd, om toegestemd en aangenomen te worden. Alle dingen zijn gereed, komt tot de bruiloft. O, dat u dan uw hartelijke toestemming mogen geven en hem, een zoon van God, mogen inlaten, opdat die koning zij in uw hart... Dat hij uw heere zij in uw ziel. Ja, dat hij uw man zij tot uw hulp en ondersteuning. En dat gedaan hebben zult u uzelf ook hartelijk aan hem toebetrouwen. Uzelf aan hem overgevende, zult u zijn eigendom worden. Gezult in het verbond overgaan. Gezult een beware bondeling zijn voor zijn aangezicht zult mogen getuigen, nu ben ik des heren. zult u mogen toenoemen met de naam van de God van Jacob. Gezult met uw hand mogen schrijven, ik ben des heren. En zich toenoemen met de naam van Israël. Heer heeft zo lang geroepen, mijn zoon geef mij uw hart. Maar dan zult gij uitroepen, zie hier zijn wij, wij komen tot u. Want gij, zei de Heere onze God, waarlijk te vergeefs hebben we het verwacht van de bergen en de menigte der heuvelen waar de afgoden gediend werden. Nee, alleen in u de Heere onze God, alleen van u is onze verwachting. O, dat zal in u werken, die hartelijke liefde der ziel, om die koning der ere de eerste plaats in uw hart te geven. Uw ziel zal beginnen te branden in liefde voor deze koning. De discipelen, wanneer zij wandelden overweg, zeiden naderhand, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, als hij ons de schriften opende? O, hoe zult ge dan uw here gaan beminnen? Ge zult hem lief hebben in zijn persoon, in zijn namen, in zijn ambten. Je zult hem beminnen in zijn weldaden, in zijn verzoening, in zijn vrede, in zijn vergeving, in zijn genade, in zijn heerlijkheid, in zijn schoonheid die hij op u zal leggen. Je zult hem lief hebben en beminnen als de schoonste aller mensen kinderen, in wiens lippen genade is uitgestort. Je zult hem mogen aanschouwen als uw borg en zaligmaker die voor u zijn leven heeft gegeven die de dood voor u is ingegaan, die in het hof gelegen heeft in het graf, en die opgestaan is tot uw eeuwige zaligheid. zult in uw ziel gewaar worden, dat vurige verlangen naar de liefdesoefening van hem, en naar de zalige gemeenschap met hem. zult getuigen met Jezaja, met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht, ook zal ik met mijn geest, die in het binnenste van mij is, u vroeg zoeken. Uw hart zal met zijn liefde vervuld worden. zult met de bruid uitroepen in hooglied. Zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Want die liefde is sterk als de dood, die ijver is hard als het graf. Hare vlammen zijn vlammen des heeren, vurige kolen, dat alles zal verteren wat zich tegen Christus verzet. Uw hart zal geopend zijn voor de Zoon van God. En gezult zult, evenals Mephibozet, aan de koningstafel worden toegelaten. Gezult zult ook niet meer toelaten dat een duivel opnieuw in uw hart regering. Christus Terwijl Christus in het ene oor spreekt en de duivel het andere u zult ge niet toelaten dat Hij opnieuw u zal regeren, maar ge zult in alle aanvechtingen en alle kwellingen en alle bestrijdingen van de zaden, zult u de toevlucht nemen tot uw enige en gezegende zaligmaker. U ge zult in Hem roemen, u zult in Zijn kracht mogen strijden, de geestelijke strijd die ge te strijden hebt op aarde. En zo zult u nederliggen en uw slaap zal zoet zijn. Gezult in liefde nederliggen. Gezult uw handen mogen uitstrekken tot uw God. Gezult in hem. zult uw heerlijkheid vinden. En gezult, wanneer ge dit moeitevolle leven doorwandeld hebt. Zult ge opgenomen worden in de eeuwige zaligheid. En eeuwig bij hem op zijn troon zitten. Gelijkerwijs hij gezeten is met zijn vader op zijn troon. Eer dat we nu de toepassing lezen, zingen we van psalm 24... en daarvan het tweede en het vierde vers. Zijn berg is een heilig hoort. Wie zal daarop komen nu voort? Wie zal daar wonen en de blijven? Die zijn hart en handen heeft rein. Die de leugens haat groot en klein... Nog geen mijneet en zoek te drijven, en wat er verder in het vierde volgt van psalm 24. Ik wil nog enkele motieven aandragen... om u aan te sporen... om de deuren van uw hart... voor Christus te openen. Ten eerste... bedenk wie het huis bezet... zolang men Christus aan de deur laat staan. Het is een sterk gewapende... die zijn hoofd bewaart. Wie is het anders dan Satan... Gods vijand en uw vijand. En zoals het met de eigenaar van het huis is, zo is het ook met het huisraad. Het wordt door de Satan wel aangevuld met allerlei verschillende begeerlijkheden. De handen van zondaren worden vervuld met werken der duisternis. En het hart der zondaren wordt vervuld met de gedachten der duisternis. Ten tweede, bedenk wie toegang vraagt. Het is een koning, een groot koning. Het is de koning der koningen. Het is de heere der heren. Het is de koning der heren. Kan u die waardigheid van zulke persoon u geen ontzag inboezemen? en waar het u ontzag inboezemt, kan ze u dan ook geen bereidwilligheid inboezemen... om voor hem uw hart te openen? Wanneer er een gekroond hoofd door de straat tot uw huis kwam... en zou binnen willen komen... wie zou de deur voor een gekroond hoofd sluiten... Sions koning is een gekroond hoofd in de hemel, die tot u afdaalt door het stem van het Evangelie, door zijn herauten. Is niet de koning der heren sterk en geweldig in de strijd? Geweldig in de strijd, dat houdt in, krachtig en ontzaglijk tegen hen die zich tegen hem verzetten. Het verzet leidt tot uw eeuwige ondergang. Deze mijn vijanden die niet hebben gewild dat ik koning over hen zou zijn. Breng ze hier. Slaat ze voor mijn voeten dood. Christus behoudt het slagveld met eer. O, hij is geweldig in de strijd. Maar deze sterke held is ook machtig om degene die u in zijn klauwen houdt te verbreken en te verteren, ja, zijn roof uit te delen. Christus is machtig dat hij door zijn liefde de ijzeren poorten als vanzelf doet opengaan. Christus is machtig dat hij door zijn liefdehand zomaar even moet aanraken het uit uiterste van de deur en het wijk ten gaat open. Christus is machtig door de invloed van zijn liefde te komen en komende tot de deur gaat die open. Zulke geweldige en machtige kracht bezit onze zalenmaker. Ten derde, is hij dan niet waard dat hij hem binnenlaat? Toen Salomo hem een prachtige tempel had gebouwd, zei hij in verwondering, waarlijk zou God op de aarde willen wonen. De hemel der hemelen kan hem niet bevatten. Zou hij dan op aarde in dit huis willen wonen? Dit huis wat ik gebouwd heb. Hoeveel te meer kunnen we dit zeggen van ons hart? Uh, wat een bewaarplaats is van onreinige vogeltje. En woonsteden van de duivel. Wat wonder is dit. Staat Christus nog aan de deur van ons hart? Staat Christus aan de deur van een goddeloos hart? staat Christus te kloppen aan de deur van zulke onrein hart. Wat wil de koning der Eeren zijn liefde kwijt... aan zulke diepgevallen goddeloze zon daar? Ontzagwekkende bewondering dwingt zulke zaligmaker af. Ten vierde, bedenk dat hij toch nog binnen zal komen... Als u voor hem open doet hoe lang u hem reeds geweigerd hebt. Hij is een koninklijke majesteit, maar schaamt zich niet voor het armoedigste huis te komen staan. Wij dan gezanten van Christus wegen, bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Ten vijfde, dit aanbod is de koning der Heere duur komen te staan, voordat hij aan uw deur komt staan. Wat heeft hij daarvoor moeten doen? Wat heeft hij daarvoor moeten lijden? Wat heeft hij daarvoor moeten ondergaan en ondervinden? Vreselijke, vervloekte, smadelijke kruisdood. Ja, tot in het graf is hij moeten indalen... En dat met het doel, opdat hij zou komen en zijn geest zouden uitzenden en zijn dienaar zouden sturen tot verloren liggende zondaar. Ten zesde. ik gedenk dat de dag komt tot wie hij nu roept om voor hem open te doen, tot hem zal roepen. Om voor u open te doen. Want hij heeft de sleutels der hel en des doods. Hij draagt de sleutels van de poort des hemels. En van de poort der hel. Weigert ge de deur van uw hart open doen. Dan zal hij de deur der hel open doen. En ge zult binnen moeten gaan. En niet ...kunnen weigeren. Ten slotte... ...u krijgt een plechtige oproep. U krijgt een minzame aanbod. U krijgt een dierbaar woord... ...als evangeliems te horen... ...op deze dag. Wacht u tot morgen... ...kan morgen te laat zijn. O, zo gij dan zijn heden hoort... ...gaat uit... ...een koning Salomo tegemoet... met de kroon waarmee hem zijn moeder kroonde... ...op de dag van zijn bruiloft... ...en daar vreugde zijn harten. Christus verhoogd in de hemel... ...is door zijn vader gekroond... ...met eeuwige glorie en heerlijkheid... ...maar hij wordt ook door zijn moeder gekroond... ...de verloste schare... ...die zijn moeder naar het vlees is... ...kroonde hem... Met blijdschap, met toegenegenheid, met lof, aanbidding en dankzij heen. Nu dan, wilt ge zulke dier waar zaligmaker binnen hebben, kromt hem in uw genegenheden, valt hem te voet, kust een zoon dat hij niet hoorne en gij op de weg vergaat. Misschien zegt u, ik ben jong, ik ben nog zeer jong, het is te vroeg. ...om Christus te zoeken. Ik kan nog niet goed begrijpen... ...wat Christus van mij vraagt. Kinderen en jonge mensen... ...meent je dat het te vroeg is? Is het te vroeg uw hart aan Christus te geven? Is het te vroeg uw liefde aan Christus te geven? Staat hij niet aan de deur en klopt hij niet? Wie wilt u uw hart anders geven... Waar zult ge voldoening kunnen vinden? Waar zult ge een wezenlijk geestelijk eeuwig vermaak kunnen vinden? Dan alleen in Christus. Oudere mensen. Misschien zegt ge, ik heb lang gewacht. En ik heb nu zoveel bezigheden van dit leven. Wat zal ik moeten doen? Zal ik mijn bezigheden, mijn aandacht moeten verminderen? O, oh, gedenk toch, gedenk toch wie u roept. Hij roept u niet opdat u ge uw gezin zouden verwaarlozen. Hij roept u opdat u uw hart voor Christus zouden openzetten. Hij roept u opdat u naar zijn geboden zou leven. Ten opzichte van uw gezin en ten opzichte van uzelf. Want de roepende stem te gehoorzamen zal altijd heilzaam zijn. O oude hoofden, die gekroond zijt met grijsheid. Ziet ge deze gekroonde koning, valt hem nog nederig te voet. Ja, maar Christus wil nooit in zo'n hart wonen als het mijne is. Ik antwoord, dat zegt gij. Maar onze Heer en Koninklijke Meester heeft mij geroepen om u aan te zeggen dat hij geen uitzondering maakt in de veelheid en de grootheid daarover overtreding. Die mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal binnenkomen. Die mijn stem zal horen, de grootste zondaar, de voornaamste zondaar, de oudste zondaar, de tegenstrevigste zondaar, die mijn stem zal horen. Hoort dan nog de stem. des sfeer. En kom tot hem. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Een zalige rust. des geloofs in dit leven. En een eeuwige. En een zalige. En een dierbare rust. Aan de boezem van deze gezegende zaligmaker. Waar u de koning der heren. eeuwige halleluja zult toebrengen. Dat hij, naar u heeft wil, dat hij u heeft willen opzoeken. Dat hij uw deur wilde kloppen. En dat hij zijn eeuwige liefde intrek in uw hart wilde nemen. Amen. Eindige, dankzij. O grote Heer in de hemel. Het woord is gelezen. Het ligt voor onze verantwoording. ...wat we ermee doen. O, oh, kom in. Kom in, gezegende des vaders. We hebben het gehoord. Als u komt... uw vingeren druppen van vloeiende meren van liefde. En de deur gaat open. O, oh, die liefde God, is niets tegen stand. O, oh, dat die liefde... ...een druppje, één druppje goddelijke liefde... ...op onze deur van onze harten mogen druppeld worden. Dat zou het werk doen... Kom dan, genadig in onze harten. En dat we toch de deur van onze ziel, de buitendeur en de binnendeur open zouden zetten voor die koning der Eerie. En daartoe mocht u uw preek van vanmiddag ook willen zegenen en in het voorgaan willen helpen. Omdat uw naam verheerlijkt werd, niet alleen hier ter plaatse, maar ook op alle plaatsen waar gepreekt of gelezen wordt. Dat smeken we van u om diens wil, die zijn ziel in de dood heeft uitgestort, die voor overtreders gebeden heeft, en die zaad zal zien toegebracht worden onder jongen en ouden, en kleinen en groten, en dat het mogen aanschouwen, want een dichter heeft getuigd: uit hen zal altijd iemand komen voort, om de nakomers te leren, uw woord en uw goedigheid hoog geprezen van u bewezen. Amen. De slotzang is van Psalm 118, het tiende vers. De poorten schoon, kostelijk verheven, zijn als heren poorten voortaan. De vromen tot deugden begeven, zullen alzaam daardoor ingaan. Daar wordt gij Heer van mij beleden,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 Gemaakt, dat zou de Heere willen en we leven. Op Hemelvaarsdag de dienst begint om half tien. En aan de uitgang wordt er een collecte gehouden voor de Joost van Larenschool. De preek is van Thomas Boston. Eindigen we nu met zegenheid. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, Zent uwe troost ons neer, de enige God, u alleen zij al de eer. Amen.